Middernacht, het begin van zaterdag 28 juli. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Londen is de openingsceremonie van de Olympische Spelen bezig. Sporters lopen per land het stadion binnen om hun ploeg te presenteren. Windsurfer Dorian van Rijsselbergen zal de Nederlandse vlag dragen. De openingsceremonie begon vanavond met een overzicht van het leven in Engeland... van de 17e eeuw tot nu. Daarna volgde een spectaculair filmfragment... waarin de Britse koningin Elizabeth met een helikopter werd opgehaald door James Bond. Ook het typetje Mr. Bean had een rol in de ceremonie. Hij deed mee met een orkest dat het stuk Chariots of Fire speelde. Na de optocht van de sporters wordt het Olympische vuur ontstoken. Het is nog niet bekend wie dat mag doen. Zo'n 60.000 mensen zijn aanwezig bij de openingsceremonie. Die wordt afgesloten met een optreden van Paul McCartney. De Spelen in Londen duren tot en met 12 augustus.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 De advocaten zeggen dat de contacten tussen een psychiater en patiënt vertrouwelijk zijn. Ze eisen dat de inhoud van het notitieblok geheim blijft. Een ex-prostituee krijgt bijna een miljoen euro schadevergoeding van haar pooier... omdat ze jarenlang is uitgebuit en mishandeld. De rechtbank in Leeuwarden spreekt van slavernij. De vrouw werd geslagen met stokken en bewerkt met strijkeizers. Ook werd ze regelmatig verkracht en moest ze twee een abortus ondergaan. De pooier moet niet alleen de schadevergoeding betalen, maar ook zes jaar de cel in. Het weer, vannacht buien met kans op onweer en wateroverlast, minimaal rond 16 graden. Overdag trekken de buien naar het oosten weg, daarna is het droog met wat zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de Radio 1 sportzomer. Ja, Twee minuten over twaalf, een iets andere programmering dan u uh, gewend bent. En u begrijpt het, dat het alles te maken heeft met de opening van de 27e Olympische Zomerspelen. Ja, alle landen uh, druppelen het stadion binnen. We zijn bij de H inmiddels, maar uh, Nederland moet uh, nog even wachten. Komt als 133e pas uh, met de ploeg het uh, Olympisch Stadion hier in Londen binnen. Maar de deelnemers die zijn er natuurlijk al wel. Onze verslaggever Edwin Cornelissen sprak met een van de Nederlanders, Amazone Ankie van Gunstven. Ja, daar is dan de Nederlandse delegatie voorzien van prachtige uh, oranje, ja, soort van regenjassen. Ankie van Gunswe, het mooiste outfit in al die Olympiades die je hebt gehad, of niet? Ja, ik vind het wel echt super stoer. Allemaal uh, ja, rood, wit, blauw met oranje en een Engelse touch. vond het wel goed. <laughs> ja, dat is wel goed, hè? Ja. Uh, is het voor jou nog altijd bijzonder om in zo'n openingsceremonie mee te doen?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 ja, dat is natuurlijk ook geweldig om buiten te zijn. Ja, en aan de andere kant zijn er ook weer veel sporters die denken van ja, het verstoort misschien mijn voorbereiding. Moet ik het wel doen? Ja, natuurlijk. Het is ook uh, een lange avond. Maar de meesten die hier meelopen, die uh, ja, niet uh, binnen 48 uur. En, uh, je zwaait even naar je teamgenoot, hè? Ja, Nederland komt nu voorbij, dus we moeten het gesprek niet te lang maken. Want dan wist ik daar te openen ja. of zo. Maar uh, ja, het is echt super leuk. En iedereen is in de uitgelaten stemming. Ja, het is echt gaaf. Nou, ga ervan van niet, ja, Ankie. Ik doen. Okay. Doe. ja, Ankie van Grunsven die op punt staat met haar uh, laatste spelen te beginnen. Ed van der Bent, uh, een bijzondere vrouw, een bijzondere sportvrouw en een bijzonder paard. Een heel bijzondere vrouw en een uh, bijzonder paard ook. Uh, daar haar paard de Bonfire, waarmee ze gouden medailles uh, een gouden medaille heb gehaald. Dan twee keer met Salinero. Nou, het zal nu geen individuele gouden medaille worden. Maar zij is een hele belangrijke schaal voor juist deze spelen. Om te zorgen dat Nederland hopelijk wel een medaille op het podium zeker kan stellen. En het zal nog best wel wat moeite kosten om brons te halen. Wat overigens wel aardig is voor de Ruiter's dit keer. We hebben niet alleen springruiters en dressuurruiters. maar ook een eventingteam. Eigenlijk komt dat wat te vroeg. Althans wat betreft uh, hele hoge verwachtingen voor, uh, voor hoge klasseringen. Maar het is een mooie opmaat naar de spelen van, uh, van Rio. Want uh, zelfs uh, Maurits Hendricks heeft zich er echt uh, behoorlijk voor ingespannen. Om uh, die, dat eventingteam hier naar Londen te krijgen. Ze dus hebben er ook zeker wel hun kwalificaties voor moeten halen. Maar het is juist zo leuk voor de ruiters dat ze dit keer wat dicht bij de Spelen zitten. Meestal zitten ze op minimaal een uur of twee uur reizen. En in het geval van de Spelen van Peking waren de paarden onderdelen op 4,5 uur vliegen in Hongkong. Je had daar absoluut geen idee dat je bij de Olympische Spelen was. Het was net alsof je bij een wereldkampioenschap was. Dus wat dat betreft zullen zij hier nu ook meedelen in de vreugde. Maar Tom heeft weer een bijzonder nou, Ik wil jou zo nog wel even iets verder over die paarden vragen. Maar er zijn nu toch twee landen die ook onze aandacht wel krijgen. Want Italië is natuurlijk ook klassiek gezien met zo'n grote equipe. En Italië heeft natuurlijk altijd kleding aan waar iedereen toch weer een beetje jaloers op is. Want Italië heeft toch altijd nog wel iets heel aparts. En ik zeg het ook omdat daarna Jamaica komt. En wij hebben staan dat hij zelf... De man zelf, zeg maar. Oezijn Bolt de vlaggedrager is van Jamaica. En wij kunnen zo direct gaan kijken of dat in werkelijkheid ook zo is. Want hij is natuurlijk ook een uh, atleet waarvan heel veel verwacht wordt in deze Spelen en naar uitgekeken wordt. En nu komt uh, Jamaica inderdaad het stadion binnen. En jou, ja, hoor, daar is hij. En dat geeft toch ook wel even een uh, nieuwe golf van enthousiasme. Achter die hele grote equipe van Italië loopt uh, Jamaica... Maar ja, we hebben vorige keer bij de speler gezien een niet zo grote equipe... maar met de sprintnummers in aantocht. Een equipe die wel heel veel medailles kan halen als je het ziet per aantal deelnemers. En Usain Bolt, die grote, prachtige sprinter, is de man die met de vlag loopt voor zijn land. Om nog maar eens te benadrukken dat je niet zomaar met een vlag voor je land mag lopen. Hij wel een beetje langzaam. Hij, hij kan sneller. Ja, dat pasritme, Ed, dat zal voor hem niet zo moeilijk zijn... Hè, om deze muziek vast te houden. Ze passen zijn ook wat klein. Ja, maar goed, dat ook zeker niet die 120 die men graag wil. Maar er zit behoorlijk te vaart in. En hij doet op een hele bijna dansende manier... doet hij dat in het ritme mee. Dus alleen de pasjes zijn wat korter, maar met die lange benen... zoals je dat bij paarden hebt, dan nemen ze per gelofstroom... grote paarden, wat meer meters dan een ander. Maar daarachter zien we dan een team van Japan... En die hebben de kleur van de vlag ook doorgezet in de kleding. Het rood-wit Japan. Overigens het land waarin 1940 de Spelen oorspronkelijk zouden worden gehouden. Maar dat vanwege de Japan-Chinese oorlog in 1938 gingen die dan naar Helsinki. Maar dat kon niet doorgaan vanwege de uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En toen kreeg Helsinki de Spelen na Londen, die van 1952. Wat oh, zag je... Dat Bolt gewoon ver voor de troepen uitliep, hè? Hij liep gewoon een meter of tien voor de uit. Met zulke benen. Dat uh, wordt een bekend beeld waarschijnlijk. <laughs> ja, ik denk het ook wel, ja. Wat voor beeld hebben jullie hier nou uh, van? Wordt het, he, he, denk u dat dit nog lang stand houdt, deze manier van uh, jezelf presenteren? Ja. Is wel, ja, denk je het wel? Ja, ik denk het, het, het... traditie het, het, het, die het, het, in stand ja, moet houden? de Olympische Spelen... Uh, Hecht toch ook wel erg aan uh, tradities. Dus het zou heel raar zijn als we ineens een keer een openingsceremonie krijgen waar de atleten niet naar binnen lopen. Je kunt natuurlijk nog wel nadenken over de vorm en, en over de snelheid. Uh, en over de snelheid en, uh, maar er moeten atleten naar binnen en er moet een vlag naar binnen. En ze moeten er weer een keer uit. En dat, daar, daarin kun je misschien wat variëren. Maar je gaat het niet meemaken dat we alleen maar een show hebben en geen atleten. Want, uh, nee, ja. maar dat, is de andere, dat is de andere uiterste natuurlijk. Maar het is wel een enorme aanslag op die atleten. Kan me voorstellen. Hoe heb jij dat ervaren dan? Ja, ja dat, dat is wel zo. Je, je moet je afvragen, ga je normaal in een paar dagen voor je wedstrijden naar, naar Lowlands of naar Pinkpop? Dat moet je toch wel een beetje mee vergelijken. Je bent uren onderweg, een beetje hangen. Een beetje, nou, geef het antwoord maar. Uh, dat zou je normaal gesproken niet op je trainingsschema zeggen, zetten... om te maar. denken van dan ben ik optimaal voorbereid. Um, het is natuurlijk wel de Olympische Spelen. Het is wel, het, je kunt er ook wel, natuurlijk ook wel spirit van krijgen... Maar het is, je moet wel heel serieus die afweging maken. En daarom is het niet zo raar dat er nou toch ook een hoop atleten zeggen... dat ja, je al die poeha... ik kom hier om gewoon net even 100 ste sneller te rennen dan mijn concurrent. Hm. En uh, daar gaat zo'n festijn, urenlang festijn, mij niet bij helpen. Nee, die 72 uur die de Britse ploeg heeft aangegeven... Hè, van, uh, dat je niet eerder dan 72 uur, hè, dan mag je komen... maar daar, daarvoor, als je binnen 72 uur moet sporten... dan doe je gewoon niet mee aan die openingceremonie. Ja, is je 72 uur een, echt een... Een mooie grens? Of? Nou, in Nederland hebben we de 48 uur uh, regel. Uh, dus uh, dat, dat is ook gewoon een harde regel bij ons. Uh, ja, ja, Daar kun je natuurlijk ook een beetje over discussiëren. Moet het twee dagen zijn, moet het drie dagen zijn. Uh, ik denk dat het nog belangrijker is dat je voor jezelf... met je, met je, met je coach, met je begeleiding... daar een, een, ah ja. uh, ruim voor van tevoren een goede afweging in maakt. Als je een markt. grote ploeg hebt, kun je ook makkelijker een, een, een langere tijd nemen... Als je, ja, als, de, als, een, je, als, je, als je maar vijf mensen hebt en ze sluiten alle vijf niet te komen, dan wordt het erg stil. Nou ja, als je alleen maar zwemmers hebt en uh, je, je zegt dat je mag vier, vier dagen na de opening niet sporten, ja, dan hou je niets meer over. Er zijn, er zijn geloof ik ook veel Nederlanders niet bij, omdat ze nog in Nederland zijn. Kun je, kun je ja. uitleggen, Mark, waarom dat een voordeel is. Hè? Het is zo dichtbij bij Londen... dat je gewoon nog zo lang mogelijk thuis kan blijven. Ja, dat was natuurlijk anders dan in Peking. In Peking zit je natuurlijk met een tijdverschil. Dus dan moet je sowieso aan, een ruim van tevoren naartoe. Nu kun je in theorie op de dag voor je wedstrijd aankomen... en je wedstrijd maken. Ik moet zeggen, ik vind dat ook wel weer een beetje gevaarlijk. Um, uh, het is mogelijk. We zitten heel dichtbij. Dus je kunt zo lang mogelijk nog in je vertrouwde omgeving... in je perfecte trainingsomstandigheden... je laatste voorbereiding doen. Het gevaar is wel dat je dan in alle... Rust, je zelf gekozen isolatie gaat trainen... en dan in één keer midden in de spelen stapt die al in volle gang zijn. Al die energie en, die dan op je afkomt. Ja, dat is wel een hele rare vibe die je gewoon niet wow. vaak meemaakt... En om dat vlak voor je wedstrijden te hebben... ik zou toch echt wel minimaal een aantal dagen van tevoren hier willen zijn... om een beetje, om weer even te settelen. Om even weer gewoon heel rustig uh, het, het thuiswedstrijdgevoel te, te ervaren. Ja, er waren zelfs uh, zwemmers, volgens mij heb ik dat ergens gelezen... die heen en weer vliegen. Ja. Die gewoon in Eindhoven willen trainen. En dan weer terug gaan naar de Spelen. Ja, ja er zou goed Is over je... nagedacht zijn. Het zou, ja, het zou, uh... Mogen ze dat allemaal zelf uitmaken? Uh, ja, in feite eigenlijk ligt daar de, de belangrijkste verantwoordelijkheid bij de, de bonden. Dus de, de, de bondscoaches, technisch directeuren. Uh, en die geven aan bij NOC en NSF wat hun optimale voorbereiding is. Nou. Uh, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk wel om. Je wordt uiteindelijk afgerekend op de medailles. En die wil je ook zelf halen. Maar wie beslist? Gaat het in overleg? Of als, wie heeft het nou, laatste er woord? Is, er is, uh, ik denk dat het laatste, laatste woord dat dat toch bij de bonden ligt. Dus bij de begeleiding van uh, de sporters en de sporters zelf. Want je kan het ook zien dat Nederland een team is... Snap je? Zoals, ja, euh, maar zoals uiteindelijk... we net zeggen dat we hopen dat ze dat misschien uitstralen. Dat ja. je benieuwd naar nou bent. Ja. Dan kan het ook zijn dat iemand dan een, een, een stukje uit het team gewoon weggaat even. Nou ja, een team weet je. Als, er, er komen uh, straks judoka's in actie. Er komen zwermers in actie. Er komen atleten in actie. Die prestaties die hebben erg weinig correlatie met elkaar uh, op dat moment. Dan is het echt wel een individuele prestatie. Kijk, je kan bij teamsporters wel heel goed de afweging maken. Gaan we met het hele team of gaan we met het hele team niet? Uh, dan heb je wel echt dat teamgevoel. Uh, maar daarbuiten... Uh, kijk, iedereen uit de atletiek. Die komen pas in de tweede week in actie. Dus uh, ja, waarom maar zou Maar als het de die... medailles worden binnengedragen, die ploeg in... Dan, dan, dan stimuleert dat toch? Uh, ja, dat misschien... Weet je, persoonlijk deed het me niet zoveel. Nee? Of een ander nou won of verloor. Want uh, ja, ik, het veranderde niks aan mijn eigen doelstelling. Dus ik ging niet uh, beter judo omdat andere mensen gingen winnen. Of, of, of met een betreurd gevoel de mat op omdat iemand anders uh, ergens geen zwemmedaille had gewonnen. Ik denk dat ieder voor zich dan toch wel heel erg met zijn eigen traject daarin bezig is. Maar ja, het maakt het natuurlijk, alles maakt het een beetje leuker en vleuriger. Uh, en ook voor ons als volgers, en ook hier in het Holland Heinekenhuis en ook thuis en uh, in de media. En, als we straks in het eerste weekend al meteen uh, mooie medailles gaan pakken. Ja, we hebben, we hebben nog een voordeel van die nabijheid van, uh, van Londen natuurlijk... is dat er, het voor Nederlandse bezoekers ontzettend makkelijk is hier om te komen. En we horen eigenlijk, er zijn geen precieze cijfers bekend... we horen weer hele wilde verhalen over dat misschien wel een half miljoen Nederlanders hier komen. Maar het is wel duidelijk dat Nederland een van de grootste ticketafnemers is van de buitenlanden. Dus... Uh, Londen heeft gezegd dat ze denken dat Nederland misschien de derde of vierste, vierde grote buitenlandse groep is... na de Amerikanen en Duitsers en zo. Ja, dus dat is natuurlijk denk ik ook heel prettig voor sporters dat, dat ze die steun hebben van hun eigen fans. Ja, ik denk dat het met name voor de fans heel, heel fijn is. Uh, maar het is wel leuk natuurlijk als je familie hebt dat ze, de, dat ze je ook op je belangrijkste moment uit je carrière uh, in actie kunnen zien... Uh, dat maakt het wel heel leuk. En ik denk dat het de sfeer uh, op de tribunes, uh, overal in, in de stad, eromheen... Uh, het wel nog, nog meer oranje tintje geeft. Dat, dat, ja, dat heeft wel wat, hoor. Ja. Ja, ik, wil zo nog even, sorry, hem, ik wil zo nog even iets horen over dat oranje. Als je aan de andere kant van de wereld bent, of het je dan nog wat doet als er één iemand met een oranje shirtje in de zaal zit. Zo graag je antwoord erop. Eerst even naar het uh, stadion. Het rood-wit-blauw is binnen. Nee, ja, ja, het rood-wit-blauw is binnen op verschillende manieren. Maar uh, ook Maleisië is binnengekomen. En het is toch even aardig om te weten. Want uh, vroeger waren het echt de spelen van de amateurs. Maar ook dat ligt natuurlijk al ver achter ons. En veel landen hebben ook een premie voor gouden medaillewinnaars. En uh, naar. Men zegt nu, krijg je als Maleisiër het meest uitbetaald als je de uh, gouden medaille wint, want dan krijg je 50.000 euro. Dat is toch een uh, aardige prijs. Ze zijn wel met een kleine equipe, dus uh, misschien dat ze het ja. daarom uh, als dat te kunnen doen. Ja. Maar 50.000 euro is toch een aanzienlijk bedrag voor een gouden medaille ja. winnaar. Ja. En even over dat rood weer blauw dat was Luxemburg uh, voor alle duidelijkheid. Ja. <lacht> Luxemburg ja. is ook binnen. We beginnen een beetje te zagen. Het, het schiet al op. We beginnen een beetje te naderen. Hè. We zijn bij uh, de Mauritanië op dit moment. Het is land 119. Dat betekent dat over 14 landen, we krijgen Mexico nog als groot land uh, daartussen, uh, Nederland uh, inderdaad dan toch echt gaat binnentreden. Ja, en Nederland is bij die Spelen eigenlijk ook op een andere manier binnengetreden. Want uh, scheidt het ambassadeur Pim Waldeck. Die is al vroeg begonnen met een team van zeven medewerkers van de ambassade om zou je kunnen zeggen aan economische diplomatie te doen. Want er is maar liefst aan 1,4 miljard aan orders voor 31 Nederlandse bedrijven binnengehaald. De BAM, om toch maar even de naam te noemen, die heeft daarvan het meeste binnengehaald. Dat was 650 miljoen. Maar er zijn ook tenderschepen voor op de Theems gemaakt. Ik noemde al helemaal aan het begin de Koninklijke Ijsbouts. Voor de grootste gegoten gestemde klok van 25 ton. Dan een, een hele grote boomkwijkerij van den Berg. Een toepasselijke naam. ...uit Sint-Oederode. Die hebben hier 2400 volwassen linden neergezet in het uh, Olympisch dorp met name. Als je daar de beelden van ziet, nou, die zijn echt al als volwassen linden daar naartoe gebracht. Nog uh, dit jaar. Dus die zijn niet al zeven jaar geleden geplant. Want toen was het nog één grote woestenij. Misschien uh, dat Arjen nog eens wat kan vertellen over die ontwikkeling van het, uh, het oostelijk deel hier van Londen. Want het is echt immens geweest. Maar ook vele andere bedrijven, of het nu zijn degenen die de beweegbare uh, de vloeren in het zwembad hebben geleverd. Of de verlichting, de vloerbedekking, tijdelijke accommodaties, tenten en stroomaggregaten. Overal zie je dat stukje Nederlandse trots terug. Maar het mooiste stukje Nederlandse trots, plaats onder 33. En daar zijn we nog niet, want we zijn nu Tom bij... Ja, we beginnen nu toch wel echt te naderen, want we zitten nu uh, bij de M. We zijn, uh, volgens mij, zijn we nu wel bij de M. Uh, Moldavië. We zitten nu bij Moldavië. En dat betekent uh, 123, dat we nog tien landen geduld moeten hebben. Ja, het begint echt te naderen nu. Een aantal wat kleinere uh, landen, hoewel ook Marokko natuurlijk, dat uh, is zeker geen klein land nog binnenkomt. Mozambique, Myanmar. En dan gaan we naar Namibië, Nauru, Nepal en dan toch de Netherlands hoor. Ze staan ook als P.I.B.A. in de Franse lijst, oh. maar op de alfabetische volgorde komen we bij de N van de Netherlands binnen. Dus bij Nepal dan moeten we het in de gaten gaan houden in ieder geval. Daar moeten we echt gaan opletten. Ja, ja, het zijn wel ja. kleine equips die nu binnenkomen, ja, ik... dus het gaat nu relatief snel. Het vroeg aan jou: uh, hoe zat ja. dat met, met, met de ontwikkeling van het gebied rond het uh, Olympic Park? Het nou, toen, ik, toen ik hier vijf jaar geleden voor het eerst kwam, in, in die plekken oost londen ja, dat is wat de Britten een wastelands noemen: hè? Is een echt één grote modderbak. ...zwaar vervuild gebied, industrieel terrein, stonden oude vervallen fabrieken. Nou, die hebben ze natuurlijk eerst allemaal gesloopt. Vervolgens kwamen daar ontzettend grote machines te staan... ...die al die grond schoon hebben gemaakt en dat weer terug hebben gestoord. De rivier die dwars door het park loopt, de rivier de Lee, ook zeer zwaar vervuild. Ook dat hebben ze opgeschoond. Dat hebben ze eerst gedaan voordat ze echt begonnen te bouwen. En dat hebben we echt de afgelopen twee jaar gezien... ...dat we al die stadions uit de grond gestampt... Uh, zagen. Maar dit was een stukje Oost-Londen. Een zeer arm uh, achtergesteld gebied in de Britse hoofdstad... dat een enorme metamorfose heeft ondergaan de afgelopen jaren. En hebben de inwoners die, die, daar, die daar zitten, hebben die er iets aan gehad? Dat is, hebben die er iets aan? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, een van de legacies, hè, wat, wat steeds, dat is een woord dat we voortdurend horen... Hè, van de nalatenschappen van deze Spelen... is dat dit een enorme boost moet geven aan het oosten van Londen. Natuurlijk, uh, straks hebben we strak een prachtig mooi Queen Elizabeth Park... met het Olympisch dorp dat verandert in uh, sociale woningbouw onder andere. Uh, er komen allerlei uh, voorzieningen die hier eerst niet bestonden... Natuurlijk, dat hebben ze. Maar heeft het ook echt de economie in dit arme deel van oost londen geholpen? De uh, ODA, de Olympic Development Authority... die zegt van wel, we kijken eens naar al die banen. Uh, 1500 uh, banen, werkelozen uit de host boroughs, hè, de wijken rond het stadium. Die hebben we aan een baan geholpen. Maar als je dat echt goed gaat bekijken... bijvoorbeeld Hackney, dat is een wijk die we vooral vorig jaar kenden... van de rellen en in brand stond... Uh, Slechts 200 werkelozen uit Hackney hebben een baan gekregen. En de definitie van een baan is dat je vijf dagen of langer gewerkt hebt. Als je beseft dat de werkeloosheid in een wijk als Hackney... 1 uh, op drie is, jeugdwerkeloosheid, torenhoog... Ja, dan maakt die 200 uh, niet zoveel uit. En dus uh, we moeten echt kijken voor de lange termijn... wat, uh, de, wat de impact zal zijn. Nou, zoals de Britten zeggen, de jury is out. We moeten het echt nog maar zien. Ja, er stond nog een vraag open naar uh, Mark Huizinga. Want overal, we hadden het net over al die Nederlanders die hier naartoe komen... het, uh, het, het oranje dat uh, door Londen gaat. <coughs> Wat is dat voor een sporter, als je ergens aan de andere kant van de wereld zit... en dan toch één iemand met een oranje shirt ziet zitten? Doet je, doet je dat iets? Nou, je kunt er wel van op aan dat het er nooit één is. Want uh, er, komen altijd, er zijn toch altijd overal zie je weer uh, de, oranje, uh, de oranje polootjes komen. Ah. Uh, maakt het natuurlijk ook wel leuk, omdat wij eigenlijk toch zo'n unieke kleur hebben als oranje... Uh, dus het valt ook altijd wel lekker op. Al zitten er maar vier in het stadion, dan zie je ze zitten. Ja, uh, ja dat, dat is toch altijd wel even leuk. Zeker hoe, ver, hoe verder weg, hoe uh, bijzonderer natuurlijk dat is. Ja, ja. We, ja. Gaan, we gaan er overigens langzaam weer terug aan het stadion. Want ja. Ja. nepal nadert. nepal nadert. En dan, uh, ja, dan hoop je het te zien waar Mark Huizinga het net over heeft. En wij kunnen het al stiekem zien, omdat ze onder de tunnel uh, doorkomen. Ze zien er niet zo heel groot uit als de equipe. Maar het oranje is onmiskenbaar te herkennen... Want daar zijn de Netherlands veel te doen geweest over het tenue. Omdat niet één ieder in hetzelfde soort tenue loopt. Daar is juist bewust voor gekozen. En sommige mensen vinden dat fantastisch. En andere mensen vinden dat nou juist net niet weer mooi. We zien ook hier... Ed, dat mag jij toch even benoemen wie je daar zag. Want we zagen de Kroonprins met zijn vrouw. Kroonprins en de prinses Maxima. En ook premier Rutte die vanmiddag is inkomen vliegen. Die zal morgen nog bij het... Het wielrennen zijn en hij zal dan uh, ook nog zijn bij een tweede onderdeel. Dat ontschiet me nu even. Volgens mij gaat hij naar het zwemmen nog even toe uh, morgenavond. De Nederlandse equipe met Dorian van Rijsselbergen dus uh, voorop. Overigens ook een grote, uh, stoere vlaggedrager voor uh, Nederland. En dan de relatief wat kleinere equipe. Maar dat komt dus omdat een groot aantal sporters daarin uh, niet meelopen. Ze We worden aangespoord om tempo te houden. Maar het oranje is onmiskenbaar herkenbaar. En een tulp allemaal, geloof ik niet? Hallo? Ja, nee, oh, ik, ik hoor dat er een mij... vraag is dat een wij er iets over terug moeten zeggen. Nou, maar... nee, nou, dacht ik dacht dat het een tulp was, ik weet het niet helemaal zeker. Ik kan het vanaf hier niet helemaal zien. Of ja, dit, een soort ook tulp lopen, corsage. Dat een soort van tulp corsage is het, hè? Ja, ja. Vind jij de kleding mooi, Maak ik Wat vind je ervan? Ja, het is heel kleurrijk. Wat je zegt, we hebben volgens mij niet eerder gehad dat er zoveel diversiteit is. En ik vraag me ook af. Zou dat nou een beetje verdeeld zijn? Hebben ze gezegd, nou een paar een jas aan en een paar niet. Want ik zag sommigen hadden het over de uh, arm hangen. En de anderen hadden wel de oranje regenjas aan. Uh, dus uh, ja. ja. Er zal wel enige bewuste gedachten achter zitten. Om in ieder geval wel. Want daar was enige kritiek op dat we niet helemaal zonder oranje in die stoet moesten verschijnen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Want wat jij net zegt. Het mooie van de Olympische Spelen is er zijn honderd landen met blauw. 100 met wit en 100 met rood. Maar maar één met oranje. Ja, overigens uh, vroegen we ons af of we als een eenheid binnen zouden komen of als individuen. Ja, wij hebben uh, ongeveer denk ik, 20 seconden naar de groep kunnen kijken. Jullie zien ze nu. Nou, het is, het het groep, een heel, is het een groep of is het een, uh, zijn het allemaal individuen? Is het een eenheid? Wat is het Het is een eenheid. Het loopt er allemaal heel netjes bij. En men heeft weinig uh, foto, toestel in de lucht. Dat is misschien al geweest. Men uh, doet het heel ordelijk. Alsof het uh, net 1948 was. Toen hadden we hier trouwens een... Uh, een hele andere vlag voor Nederland. Toen was het Wim Landman, de reservedoelman. Want toen werd er nog uh, gevoetbald. Net als uh, bij de Spelen van uh, Peking. Maar dit jaar is uh, Nederland er uh, weer niet bij. En uh, wie overigens in Ned 1908 de vlag gedragen was voor Nederland, dat was een official Jan de Boer. Misschien uh, voor degene die uh, dat. Uh, niet uh, weten, maar toch, uh, toch wel willen weten. Jan de Boer, official in 1980. Wim Landman, reserve doelman 1948. En zijn zoon is hier trouwens aanwezig in Iten als secretaris van de Nederlandse Roeibond. Die overigens met, uh, samen met de hockeyers, met 30 man, maar liefst elk, de grootste contingenten in de Nederlandse ploeg zijn. Er zijn nu in, uh, 133 sporters van Nederland tot en met vandaag gearriveerd. Van de in totaal uh, 182, als het uh, cijfer goed is, er gingen ook nog 178 in ons. Maar volgens mij is het 182. En daarvan lopen er nu maar 42 mee. Plus 25 begeleiders. Er is toch, toch toestemming voor gekregen. Dus vermoedelijk zal de hoeksmid en de fysiotherapeut er ook bij zijn. We hebben net ook Pakistan zien binnenkomen. Sohail Abbas, ook dat is een bekende hokjeer, draagt voor Pakistan de vlag. We zijn bij de P aangeland. En we horen wel weer een heel bekend deuntje inmiddels op de achtergrond. En we zijn inmiddels bij zo'n 143 landen hebben we nu binnen. En dat betekent dat we nog een, een zestigtal landen ongeveer te gaan hebben. Dus ik denk dat de ceremonie ook iets gaat uitlopen zo langzamerhand. Dat, dat was niet de planning hè? Dat moest op de minuut, hè? Ja, dat ging op de minuut bij het oefenen. Wat ik al eerder aangaf, 1 uur en 29 minuten. Maar dat gaan ze zeker niet halen. En waarom is er die eis van uh, snelheid? Omdat namelijk de laatste metro's, uh, daar is nou eenmaal een bepaalde tijdstip voor. En het moest dus afgelopen zijn... Voor half één om iedereen nog tijdig in de metro te krijgen. Want eigenlijk de enige goede manier om hier naartoe te komen is met het openbaar vervoer. Er is enorm veel in geïnvesteerd. Overigens valt het de afgelopen dagen ongelooflijk mee. Zeker wanneer je in een auto zit zoals een bus... Voor de media en anderen die met een speciale kaart is uitgevoerd. En dan kan je gebruik maken van de Olympic Lane. En dan ben je toch eigenlijk wel in een zucht op de plek waar je moet zijn. Overigens merkten we dat de veiligheidsvoorzieningen enorm waren. Want we konden helemaal niet, ver en het, of helemaal niet dicht bij het stadion komen. We werden daar heel ver vandaan afgezet. De chauffeur was heel ontevreden, Wij overigens niet moesten een lange wandeling maken. En tot onze grote verrassing toen wij hierheen liepen met een paar mensen, liepen wij ineens naast Kofi Anan, die ook gewoon 25 minuten moest wandelen om hier in het stadion te komen. Dat verraste ons zeer. Eerst we we nou dat kan niet dat hij dat is, maar het is hem wel. En inmiddels links van ons op het terras, een ereterras dat zit vol met hoogwaardigheidsbekleders. En je ziet ook steeds als de landen binnenkomen dat er heel vaak een van die hoogwaardigheidsbekleders even in beeld genomen wordt. Maar hier links van ons zit een, een heel groot contingent aan mensen, maar ook voor velen van hen moesten een redelijk stuk. Je wandelen, in ieder geval verder. En dat denk ik normaal gesproken, gewend zijn hè? ja. En uh, premier Cameron, die uh, ik weet niet of hij met de dienstauto is gekomen, want hij heeft eigenlijk uh, uitgevaardigd. Misschien dat Arjen daar nog wat meer over weet. Dat zijn uh, ministersploeg dat hij uh, niet met uh, auto met chauffeur hier naartoe mocht komen, maar gewoon van dat uh, uitstekende openbaar vervoer gebruik moest te maken om hier naartoe te komen. Arjen? Ja, er was een hoop gedoe over die Games lanes. De lanes, zoals die hier uh, gekscherend worden genoemd. Uh, vernoemd naar de communistische exclusieve rijbanen in Moskou. Um, ja, Cameron heeft inderdaad gezegd uh, dat de meeste van zijn leden van het kabinet niet gebruik mogen maken van die speciale Olympische rijbanen. Een aantal wel. De minister van Defensie geloof ik, uh, de vicepremier, de premier zelf. Uh, maar. Dit is een kleiner netwerk dan we bijvoorbeeld in China hebben gezien. Hè? Het is geloof ik 30 mijl of 50 mijl lang. Uh, de helft van wat er in China was. En dat is ook bewust gedaan omdat ze wisten dat de Londenaren eigenlijk niet zaten te wachten op exclusieve rijbanen. Zeker ook omdat uh, mensen zoals Seb Blatter, niet echt een geliefd man in het land, daar ook gebruik van mogen maken. Het is begonnen in Atlanta natuurlijk, na dat transportdebakel. Dus toen zijn die Games Lanes gekomen. Uh, maar ja, niet alleen uh, atleten mogen uh, daar gebruik van maken... maar dus ook de media en officials en dus allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Ja, ik begreep vanmiddag van uh, uh, de chauffeur die ons kwam ophalen van het vliegveld, die zegt, Londen, zonder, sommige Londenaren die maken gewoon gebruik van die alleen. en dan krijg je, wat is 230 pond? 230 krijg, pond, ja. 230 bond, uh, pond krijgen dan boete, maar die zeggen, ja, die managers die hebben zoveel geld... maakt ze niet uit, die willen gewoon op tijd op, op hun afspraak zijn... dus die maken daar gewoon gebruik van. Ja. Dus er wordt ook misbruik van gemaakt, dat is wel duidelijk. Maar het levert ook een hoop irritatie op, hè? Ja, absoluut, en er waren afgelopen week toch wel veel verkeersopstoppingen. Uh, Athene bijvoorbeeld, die begon al ruim een week van tevoren met die games lanes. Hier was het pas twee dagen van tevoren. Londenaren moesten echt wennen van, ja, wat is nu wel en niet mogelijk. Er staan ook borden langs de weg waarop staat op sommige momenten, je mag ze nu wel gebruiken. Maar in het begin was het zo, ja, ik gebruik hem, maar niet, anders krijg ik zo'n grote boet. En dat leidde natuurlijk tot enorme verkeersopstoppingen. Londen is... Uh, geen makkelijke stad om door te rijden. Dat is echt een crime. Uh, dus ja, het, het heeft wel een impact op het verkeer hier. Ja. Ja. Overigens is er ook voor de fietsers soms een verboden zone. Ik, ik zie nu dat er een, uh, een groep uh, fietsers is gearresteerd... omdat ze te dicht in de buurt van de route kwamen... waar de Olympische Vlam was. Dat heeft de Britse politie via Twitter laten weten. Ja. Ik heb ook nog even een, uh, een tweetje eruit gegooid om eens te peilen... wie, uh, wie, die, uh, wie die fakkel nou uh, gaat aansteken straks. En de meeste mensen... Die gokken toch wel op, uh, op Redgrave, uh, de roeier. Die zou het dan moeten zijn. Er worden ook wel uh, een aantal andere namen genoemd. Maar die wordt toch het uh, vaakst ja, genoemd. Ja. Als we de boekies mogen geloven, de wedkantoren, dan is het Steve Redgrave. Het zou een hele logische keuze zijn. Hè? Roeier, een van de bekendste sporters van het land. Op vijf op één volgende Olympiades goud gewonnen. Een hele ja. bijzondere prestatie. Ja. Maar ja, het gerucht gaat dus, zoals we al eerder hadden gemeld, dat. Uh, dat het niet één, maar vijf personen zijn die tegelijkertijd gaan aansteken... We weten ook dus niet waar de vlam wordt aangestoken. We kunnen maar, dat niet zien in het stadion. Ja, misschien dat ze in het stadion inmiddels al iets hebben zien nee, verrijzen waar ze het kunnen zien. We puzzelen ons een on ongeluk. We zien al die koperen borden ergens worden ingeleverd. Maar kunnen ons nauwelijks weer voorstellen dat dat de vlam wordt. Want dan zou die moeten opstijgen. Overigens is een van de grootste uh, landen uit de Olympische geschiedenis nu binnengetreden. De Sovjet-Unie. Rusland zou je kunnen zeggen in de oude naam: de Sovjet-Unie. Sharapova is daar de vlaggedraagster. Dus ook dat is weer een hele, hele. Grote naam. En het is een beetje moeilijk om uit de historie van dit land te zetten. omdat het land natuurlijk eh, nu in een aantal verschillende landen zeg maar, meedoet. en vroeger als Sovjet-Unie meedeed. maar dat het nog altijd na de Verenigde Staten het land is wat de meeste medailles heeft erover. dat mogen we zonder twijfel stellen. Ja, de Verenigde Staten veruit. Een totaal van 2296 medailles historisch gezien. dan eh, de Sovjet-Unie inclusief Rusland. 1334, op dus een enorme afstand. Dan als derde, ja ja, daar zijn ze, de Britten, Groot-Brittannië. En zullen zij, net als China dat vier jaar geleden had, het voordeel hebben van het thuisland. We zullen het gaan zien. En Nederland, die staat op een zestiende plaats in de medaillespiegel historisch gezien. Met 72 gouden medailles, 79 maal zilver en 96 keer brons. Dat geeft een totaal van 247. Dat van de Britten is wel enigszins geflateerd, hè? want ze hebben hun beste prestatie ooit geleverd in 1908, 50 gouden medailles maar ja toen hadden ze ook nog tabakspuwen en touwtrekken en veel sporten waar alleen maar Britten aan meededen dus die hadden zilver brons en goud ja, dus uh, dat was een andere tijd natuurlijk. Maar daar haalden ze dus veel van hun medailles vandaan uit nou, die tijd. Uh, maar Arjen, dat, uh, dat thuisvoordeel. Uh, is dat ook in, in, in grote investeringen in de sport van Absoluut. de afgelopen jaren gebeurd? En, en eigenlijk hebben we dat uh, al vier jaar geleden gezien. Hè, toen zijn eens op die vierde plek uh, eigenlijk. Daarvoor was het altijd zo dat Groot-Brittannië ja, toch altijd een beetje in de buurt van Nederland zat in de medailleklassement. En ineens maakten ze die enorme sprong voorwaarts. En ineens gingen ze dus de concurrentie aan met een land als Australië. Uh, dat is, er is altijd wel wat frictie tussen deze landen. Veel rivaliteit, zeker op het gebied van sport. Uh, en dat vonden de Britten wel leuk natuurlijk. Maar dat komt dus inderdaad door grote investeringen in sport. En ook door het breder te maken. Hè, dat meerdere sporten uh, kans maken op goud tijdens de spelen. In de multiculturele samenleving, heeft dat misschien ook nog een rol gespeeld? Ja, absoluut. We zien nu sporters dus bijvoorbeeld bij de atletiek, uh, Mensen die in Amerika geboren zijn en een Britse moeder hebben... voor het grootste deel ook in de Verenigde Staten hebben gewoond. En daar was ook een beetje een relletje over. Want een van die atleten, een Amerikaanse dame... werd ook gevraagd van uh, kun je Gold Save the Queen zingen? En dat, dat moest, daar moest het antwoord op schuldig blijven. En dat was, ja, de kritiek was dat was geïmp geïmporteerd succes. Maar kijk eens naar dit land... 40% van de Londenaar is buiten Groot-Brittannië geboren. Dit is een groot multicultureel land. En dat heeft ook met dat enorme Britse Rijk te maken dat ze vroeger hadden. Misschien ook maar eens even uh, praten, Mark, over de uh, medailles die Nederland zou kunnen halen. Want jij, jij, wat de Judokas betreft, heb jij er wel vertrouwen in? Hè? Uh, nou, we hebben een, een goede ploeg. Zeker. We hebben mensen. We hebben negen uh, judoka's voor namens Nederland en uh, als ik even heel snel reken dan heb een aantal mensen die al een WK medaille hebben gewonnen. Dat zijn er al uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 geloof ik. Dus als je WK medaille kan winnen uh, ja, dan is het niet ondenkbaar om een Olympische medaille te winnen. Dus uh, de potentie is uh, groot. Wie zijn degenen op wie jij je hoop vooral hebt gevestigd? Uh, de drie grootste kanshebbers voor Nederland zijn Dex Elmond, uh, De laatste twee keer WK-zilver. Uh, Henk Grol, ook de laatste twee keer uh, WK-zilver. En uh, Edith Bos, die zo'n beetje alles al gewonnen heeft behalve Olympisch Goud. Ja, die zouden het moeten kunnen doen. Uh, ja, die hebben absoluut de potentie om uh, medaille te winnen. En ook de potentie uh, om, als het allemaal mee zit, goud te winnen. Dat kan echt, dat is niet ondenkbaar. En dan hebben we daarnaast nog Mahinde Verkerk, die al een keer wereldkampioen is geweest. Uh, Elisabeth Willeboortse, die al uh, een Olympische medaille heeft en twee WK-medailles. Dus uh, ja, potentieel. Hmm. Ondertussen loopt er opnieuw een, een beroemde tennis in het Olympisch Stadion binnen, toch? Ja, om. ik wil eerst even, Mark vragen, wat zo, zo meteen komt? Dominique Ducas namens de Seychelles. Dat is ook een judoka, man. <laughs> Kent hij <Ja>. die? <laughs> nou ja, ik ken hem nu uh, sinds, uh, sinds twee dagen. Na de loting van het judotoernooi. Okay, dat is de, maar... de eerste tegenstander van Henk Grol. Uh, oh, ja, dat weet ik namelijk, maar die gaat de vlag dragen voor de Seychelles. Maar daarvoor, inderdaad, uh, Herman, jij zei het. Een grootheid op sportgebied: uh, Novak Djokovic, de Tennisser met de Servische vlag en uh, ook hij uh, zeer trots. En dat is toch ook wel mooi om te zien dat al die landen als ze eenmaal uit die tunnel komen en daar natuurlijk eindeloos hebben gestaan. Dat er dan toch een soort glimlach bij iedereen van bevrijding ook wel doorbrengt. En toch ook wel een enorme trots ook bij dit soort hele grote sportmensen die dat toch als een heel bijzonder moment denk ik in hun carrière beschouwen. Dat zij met de vlag van hun land dat stadion mogen betreden. Ja, het is bijna een, een, een tunnel, uh, letterlijk... maar ook een beetje de figuurlijke tunnel van vier jaar waar je uitstapt... en eindelijk uh, op het, uh, in de spotlights op het hoogste podium mag aantreden. Dus het is ook die bevrijding van... hier heb ik jaren voor getraind. Goed, u luistert naar uh, de Radio 1 uh, SportsZomer live vanuit Londen... met de opening van de Olympische Spelen vanuit het uh, Holland-Heinekenhuis. Dat uh, overigens uh, heeft bekendgemaakt dat morgenavond... voor de eerste keer dat Holland-Heinekenhuis is... 6.000 mensen die zitten dan volgepakt hier in de grote zaal zichzelf te amuseren. Van alle kaarten die tot nu toe verkocht zijn... betekent het dat het Holland Heinekenhuis nu vijf keer al is uitverkocht. De andere kaarten zijn nog wel beschikbaar. Goed, 3, 4, 10 en 11 augustus, kom je er niet meer in? Nou, ja, uh, wij wel, uh, hoop ik ja. in ieder geval, anders kunnen we niet werken. Uh, maar we zitten hier wel, maar we hebben wel de top 5 meegenomen... van uh, mooiste sportsfragmenten. Uh, el elke dag kiezen we de mooiste sportfragmenten in onze top 5. Er gaat er eentje uit en er mag er weer eentje bij. Gisteren op de Tweede Kamerlid Pia Dijkstra... de Wimbledon-overwinning van Sabrina Williams er opnieuw in. was hier gisteren. En de top 5 klinkt nu als volgt. Fragment...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 Twee. Oh my god, I can't even describe it. I uh, almost didn't make it a few years ago. You know, I was in the hospital and now I'm here again and it's so worth it, you know, and I'm so happy. Thank you guys in the box, daddy, mom. Fragment.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 Ja, dat u niet denkt dat de spelen op begonnen zijn. Dit was het EK Atletiek in Helsinki. En die houdt u. Arjen van der Horst is er uitverkoren om een fragment uit te halen. Arjen, wat gaat eruit. Ja, toch, toch Nederland. Ik wist nog niet eens dat ze een Europese kampioen waren. <laughs> ja, maar je woont ook helemaal in Londen. Dus nee, uh, dat ik, ben, ook... ik ben ook helemaal voor Brits. Nee, ik wil uh, Serena Williams bijzonder. Federer, heel bijzonder natuurlijk. Wiggins, ja, dat is een van de mooiste momenten denk ik, van deze sportzomer nu al. Um, dus het uh, Nederlandse SCV -gaat, gaat er voor mij uit. Ik Je zou er eigenlijk alleen al vanwege het commentaar van Andy Houtkap in moeten blijven. Als <laughs> hij ja, dat denkt. Het is helemaal de beurt weer terugstoppen. Dat is waar. Maar goed, het is de zijn keus. Ja, het is een keus. Ja. Er nou ja, moet er wel iets heel mooisje terugkomen. Dan moet er echt iets in komen waarvan je zegt nou? Nou ja, we, hebben zit, we kijken naar de openingsceremonie. Dus dat moet wel iets in uh, wat we vandaag nu gezien hebben. En dan denk ik toch, uh, de queen die in een parachute uit de helikopter... Dat was een stand-in. Dat is <laughs> allemaal nee. een geweldig. Hij doet, hij doet er iets snaps ja, in. Zwakel. Dat was het toch echt? Ja. Hoe dan ook, het was in ieder geval sport. Bond is nog steeds in, uh, in afwachting van wat hij zal doen. Overleg nu even. Ja, ja, en laat de koningin nu... Als eerste aan een parachute naar beneden springen en volg de LED-verlichting zet het stadion nu in allerlei kleuren neer. Ja, in ieder geval is het duidelijk dat dit <laughs> met de Spelen zijn begonnen. Jij, ik hoef je niet meer te vragen waarom. Het, is, het, was, het, was, het, was een, het was een van de leuke dingen in ieder geval van de, van de Spelen. Wij, um, wij zitten nu in het, in het uh, Holland Huis. Hoe kijken, die, hoe kijken de Britten naar, naar dit festijn hier? Ja, heel grappig. The uh, London Evening Standard die had een verhaal twee dagen geleden... van de beste feestjes in Londen. Eén uh, was het uh, Braziliaanse huis. En nummer twee, het Dutch Beer Garden in Alexandra Palace. Werd wel genoemd. En De Britten zijn het niet zo gewend hoe, hoe Nederland dat doet. Ik, ik kreeg vandaag wat kritiek op Twitter. Ik zei van, ja, de Britten die zijn wat ingetogen. Die, uh, die hebben niet zulke volksfeesten zoals wij dat hebben in Nederland... met Koninginnedag. Dat is ook zo. Ze hebben natuurlijk wel nationale feesten, maar niet zo op de manier zoals wij het vieren. Team GB heeft een huis vlakbij het Olympisch Park. Ik ben er een paar dagen geleden geweest. Maar het is heel kil. Het is heel corporate. Er zijn heel veel bedrijven en sponsors die daar naar binnen mogen komen. Het is een moment voor de atleten om hun eigen familieleden te ontmoeten. Maar fans nee, die kunnen daar niet in terecht. Uh, ik was, Ze houden uh, daar niet de huldigingen zoals we die hier nee, hebben. Nee, wat, absoluut wat, wat niet. Toch eigenlijk wel uh, sorry, ik ga, sorry, ik ga je even onderbreken. Want we hebben er een goede reden voor. Want we hebben de vlaggedrager uh, aan de telefoon in de buurt van het stadion. <laughs> Mag ik ook. <open. laughs> zo niet in het stadion. Dorian? Dorian, ben je daar? Dorian van de vlaggedrager op de middenstipse ongeveer van het uh, stadion. We hadden contact met hem. Het zou leuk zijn als we dat contact zouden kunnen herstellen. Want ik ben wel benieuwd hoe het uh, vanuit zijn gezichtspunten er allemaal uitziet in het stadion. Uh, kunnen we nog een poging wagen of, Dorian, we bellen we hem opnieuw? Uh, nou, oh, we gaan het gewoon opnieuw proberen. Ja. Nou, ja, we gaan het echt proberen. Hij gaat er in ieder geval over. Dus, uh, <laughs> we horen het wel eens van we vertel. mij. Nou, ik zal je een goed voorbeeld geven. Het was heel typisch. Ik was een paar, paar weken geleden in Sunderland en ik volgde de fakkel. En ik was daar omdat daar um, Nederlanders waren die de fakkel droegen in, op dat traject. En er waren een aantal Nederlandse collega's over. En die zeiden zo, het was dus midden tijdens het EK was dit. Ja, ik zie nergens vlaggetjes, straten niet versierd, zoals we dat in Nederland kennen. En op een gegeven moment, hé, hey, Britse vlaggetjes. Maar ja, de Union Jack is natuurlijk niet de vlag van het Engelse voetbalteam. Dat is een hele andere vlag. En die hingen er nog vanwege het diamantenjubileum van de Queen. Dus op die manier vieren zoals wij dat kennen, en die, die sfeer op straat... Ja, dat, dat, is hier, dat bestaat maar hier Maar bij niet. dat soort dingen, die jubilea, dan stromen wel de straten vol, hè? Ja, die hele klassieke momenten, zoals met het koninklijk huwelijk ook vorig jaar. Daar zagen we, dat vond ik een heel bijzonder moment. Eigenlijk hetzelfde gevoel wat ik nu heb met de Spelen. Eh, een soort carnavaleske sfeer die je zelden ziet ja. met Wacht, dit soort grote even feesten. even naar Dorian, die ja. uh, krijgt even voorrang. Sorry, hangt... Dorian? Jij ik er. Ja, hoe is het? Hoe, hoe, kijk eens om je heen. Ja, ongelooflijk. Allemaal uh, flashlights. <laughs> ja, ja ongelooflijk hoor. <laughs> is het te beschrijven überhaupt? Nee, het is uh, zo'n zo hypergevoel dat je krijgt. Er is zoveel energie in het stadion uh, dat vervangen wordt. En dat er uitgestraald wordt naar het centrum. Het, uh, ja, het is heel erg mooi. Hoe lang hebben jullie moeten wachten? Uh, helemaal niet zo gek lang. We, we waren rustig aan het lopen en hier stonden, of zitten hier en daar, langs de hele weg stond de zaait met allemaal kinderen. En uh, andere mensen die uh, aftekeningen wouden en uh, aan het gillen. Dus uh, we hebben ze allemaal, uh, ja, goed uh, behandeld en het is mooi, uh, mooi geweest. Wat is je het meest opgevallen onderweg? Sorry? Wat is je het meest opgevallen onderweg? Ja. Hier, hier dus, uh, iedereen is natuurlijk heel erg positief Iedereen, uh, ja, iedereen heeft hier naartoe gelezen en het gaat. Dus dat, is, uh, dat is mooi. Ja. Weet, weet jij wat er nu gaat gebeuren zometeen, als alle landen binnen zijn, wat is dan het slot? Uh, ik heb geen flauw idee. Uh, we staan hier zo nu op het grasveld, dat we hier uh, binnen in het stadion hebben aangelegd. met alle Nederlanders en nog heel veel andere landen. Uh, maar ik... Ja, je hebt geen idee, dat is, dat is duidelijk. Maar je bent heel opgetogen, de enorme vibe, je bent helemaal hyper. Ik hoor dat ook aan je. Dus ja, uh, ja nou, blijf lekker genieten. Het gaat helemaal goed komen, dankjewel. je wel. Oké. Okay. Nou. Ja, misschien moeten we even aan Ed van der Band vragen. Ed, wat, wat gaat er nu nog gebeuren? Wat er nu gebeurt nadat nou, het laatste land is binnengekomen, dat is natuurlijk het grote team van Groot-Brittannië. Dat als gasland altijd de hekkensluiter is waarbij Griekenland dan de aftrap heeft. Dan krijgen we een, als de vervolg daarop, en eigenlijk ja, de, de, vervolgens het Olympisch handvest moet er een, een symbolische loslaten... ...van de duiven zijn. Uh, dat is uh, aangepast sinds Seoul in 1988, kan me dat nog herinneren. Want toen gingen de duiven die losgelaten waren eerder in het uh, protocol. ...die gingen op de rand van de schotel zitten waar later uh, het de vuur in werd ontstoken. Dus je kreeg toen echt van die... Er uh, was een vreselijk beeld van die uh, duiven die verbranden in het uh, Olympisch vuur. Nou, dat heeft men nadien op een andere manier veel meer symbolisch opgelost. Op een aantal manieren. En uh, men gaat dat hier in Londen ook op een hele Manier doen, daar zullen we straks wat meer over vertellen. Want de duiven die zullen er zijn, maar symbolisch. 75 in getal en het is volkomen diervriendelijk. Daarna is er dan een onder de titel Let the Games Begin is er een aantal speeches van Sebastian Coe en van Jacques Rogge, En dan het hijsen van de Olympische vlag. En dan de eetafleggingen door een atleet, een official. En Niel dit keer. In navolging van de jeugd uh, Olympische Spelen in uh, uh, Singapore. Ik weet ik dat de laatste waren. Is er ook dit keer een eetaflegging door een coach. Voor het eerst dus bij de zomerspelen. En dat gebeurt dan bij de kleine Olympische vlag. Die houdt men dan in de, de linkerhand uh, een punt daarvan vast. En dan doet men vervolgens een eetaflegging. En daarna is het, hara uh, de koningin Queen Elizabeth... ...die de spelen voor open zal verklaren. En dan is er de binnenkomst daarna van de Olympische fakkel... ...met de laatste groep dragers. of misschien toch een individu... We ...weten niet wat er gaat gebeuren. En hoe dat dan zal gaan, het wordt in ieder geval... ...na het ontsteken van die schotel, krijgen we het vuurwerk. Ed, nog heel even, we hebben het nu voortdurend over die, uh, die vlam. Dat is een soort een grote ontknoping aan het worden. Uh, de eerste vlam, dat weten we allemaal wel, was in Amsterdam. Maar toen was het helemaal geen ontknoping... Werd door uh, een medewerker van de GEB zoals we nu zouden noemen we ontstoken. Ja, we denken altijd dat, uh, zeg maar, die, die rituelen die we zien, uh, die eetaflegging en dergelijke, dat dat al vanaf het begin, zeg maar vanaf 1896 er is. Maar er zijn zo langzamerhand zijn er elementen bijgekomen. De, de torch relay, zeg maar, het, het dragen door het land heen van de fakkel... dat is voor de eerste keer is dat gebeurd in 1936. Dat past natuurlijk helemaal in de stijl van het bewind van dat moment... om dat allemaal grotesk aan te pakken. En zo zijn er in de loop van de tijd allerlei elementen toegevoegd. En inderdaad in 1928 de marathontoren bij het Olympisch stadion... pas nog weer gerestaureerd. Daar heeft toen de Hele spelen heeft daar toen aangestoken door een medewerker van het GEB. Heeft daar toen voor de eerste keer het Olympisch vuur gebrand, maar het is daar niet ontstoken. We beginnen oh, ja. heel langzaam. Uh, nou, ik ga jullie rustig doorpraten. We hebben nog zo'n 14 landen te gaan. Ja, ja. Dus ja half één, dat gaan we niet halen. Engelse tijd, de uh, nou, metro we gaan, dicht. Uh. We gaan, ja, nou ja, wij blijven hier wel slapen. Al, dus we hebben zoveel moois meegemaakt, Dan kunnen we wel tegen. Oh, nou, straks, uh, na één uur Nederlandse tijd, uh, dan is er uh, Casa Luna natuurlijk weer. We maken de ceremonie in ieder geval af. Het kan dus wel zijn dat uh, Casa Luna wat later begint. Maar u kunt weer meepraten natuurlijk en vannacht gaat het over ja, wat anders dan de Spelen. Wat vond u van de openingsceremonie? Was u onder de indruk of had u liever gezien dat het een strakke show was, zoals vier jaar geleden in Peking? En wat verwacht u van onze sporters? Heeft u een favoriet? Voor welke wedstrijd gaat u echt zitten? Bel nu alvast met Casaluna. Dat kan al op 0800 1121 11 Of mail naar casaluna.ncrv.nl. Twitteren kan ook via hashtag... Casa Luna. Casa Luna is er straks na 1 uur, dus met Henk Sjoerd Oosterhof. Marian, ah, hier wilde nog iets zeggen? Ja, Ed vertelde over de duiven. Laten we in ieder geval niet hopen dat het met de duiven gebeurt wat er in 1948 gebeurde. De laatste keer dat hier spelen waren. Dat ging toen gepaard met een hittegolf, de openingsceremonie. En uh, die duiven werden losgelaten, en die vielen gelijk dood neer. Want het was zo ontzettend heet <laughs> op dat moment. Ja, ja Die vielen gewoon, uh, vielen van het dak. Uh, Letterlijk. Ja. Wat wil je zeggen, Mark? Wil je nog iets zeggen? Nee, ja, ik zie Oekraïne binnenkomen. En ik zag eerst al uh, een, een Judoka met de vlag, uh, Roman Gontjoek. En daarna uh, Boepka, die ook meeloopt. Uh... Met, uh, met de Oekraïne. Dus uh, grappig dat uh, hij als IOC-lid uh, toch met zijn eigen land ook meeloopt. Ik weet niet welke functie, functie hij op dit moment binnen zijn eigen team heeft. Ik zo even kijken in het stadion. Uh, de Verenigde ja, maar... Staten is ook eerder uh... Ik wou net Middekort zeggen, binnen. de grootste equipe is inmiddels natuurlijk ook binnen. Het meest succesvolle land in de historie van de Spelen. En ze willen het uh, altijd zelf weten ook. De United States of America hebben het stadion als 195ste betreden. Het hebben zij ook dit keer weer de grootste equipe niet helemaal. Hè? Want de Britten hebben een grotere equipe hè, dit keer. De Amerikanen met 535, maar de Britten zijn veruit de grootste, 556. Rusland als derde dan met 437. En Duitsland en China die we al hebben gezien volgen daar kort achter. Maar de Verenigde Staten, het lijkt een beetje op de kleding van, van Nederland zou je kunnen zeggen... Is, we hebben dit al vaker gezien, deze kleuren van de Amerikanen. Het ziet er heel verzorgd uit en ze lopen met trots achter die Stars and Stripes. Ja, Michel en Obama. hier uh, natuurlijk tribune. aanwezig is uh, en gespot is ook door de camera's. Michel Obama, de echtgenote van president Obama. Nog even was het de gedachte, dan zou hij wellicht uh, hier in persoon naartoe komen. Maar dat is uh, eigenlijk bij voorgaande spelen uh, niet echt gebeurd. Al hebben we, meen ik, in uh, Peking. Uh, hebben we wel. Toen uh, uh, was, was Bush er nou wel of niet bij? Nee, was er niet bij. We krijgen overigens ook een vrij beeld te zien van Oesijn Bolt, die al een uh, anderhalf uur inmiddels fungeert als uh, fotoliefhebber. Want iedereen wil werkelijk met hem op de foto. Ongeveer alle andere deelnemers zijn nu met Oesijn Bolt op het middentrein op de foto gegaan. Heb jij dat ook wel eens gedaan, Mark Huizing met, uh, met een, uh, de, de celebrity van jou spelen op de foto gegaan? Uh, ja, maar dat was toch eigenlijk meer de sluitingsceremonie, want dan is het echt een ge gewoon ge groot gekrieuw van iedereen om elkaar heen, iedereen is erbij, het er is een uitgelaten sfeertje. En dat is wel echt de gelegenheid om gewoon een, keer een uur over het middenterrein te struinen. Met wie? En is dat wat leuk, met wie? Uh, met wie, ja, met wie. Ja, met wie. Um, ja, mij... je, wat, wat... ja, ik ben met uh, Savon volgens mij op de foto geweest. Die we pas in de reportage gezien ja, van Arnold de boxe, van der Leijden. groot Succesnummer, van ik... toen? Ian um, Thor. nee ja, nee, ik kan met. Pieter van der Hogeman. <laughs> ja, daar zal ik vast ook wel eens dus een keer mee op de foto staan. <laughs> maar nee, ja, ik kan me uh, ook wel met gewoon judoka als mensen die je kent. Uh... Heb je nog heel veel foto's eigenlijk? Heb je, had je een camera bij je toen? Ja, ik had wel altijd een camera bij me. Ja, ja, ja. En uh, vanaf 2000 was het al digitaal, dus dat staat allemaal ergens in mijn computer wel. Uh, oh. Ja, ik heb wel we, toch wel, voornamelijk als je klaar was. Als judoka heb je het voordeel dat je in de eerste week zit en daarna ben je ook echt klaar. Dus dan word je van Olympisch deelnemer, word je toch een beetje Olympisch toerist. En dan heb je de tijd om uh, naar ja. te kijken. Ik vraag het ook omdat dat iemand als Usain Bolt, die wordt natuurlijk de hele tijd moet die met mensen op de foto. En ja, die dat is weet. een van de redenen waarom het Dream Team van Amerika natuurlijk daar niet zit. Ja. Dat ze niet uh, afgeleid worden rond of voor de wedstrijd. Ja, kijk, Usain die weet, van ja als ik hier naartoe ga, dan ben ik gewoon uh, een paar uur gewoon de mascotte van, uh, van dat hele middenterrein. Dat zit er wel in. Dus daar zal hij ook wel op voorbereid zijn. Maar het zal voor hem ook wordt inderdaad wel lastig zijn om gewoon in de, in de eetzaal rustig te gaan eten. Dat, uh, en dat kan misschien een reden zijn om uh, misschien dat toch ook af en toe even te ontvluchten. Roger Federer, die ging bewust dus niet in het Olympisch Dorp zitten. Ik denk dat hij het nu wel heeft gedaan, maar de vorige keer kan ik me herinneren dat hij dacht van nou... Uh... Ja, je ziet soms, uh, soms ook wel gewoon ook hele bekende sporters. En het, het, het wendt ook wel, weet je? Het is als je. De eerste dagen zijn mensen toch eens even om zich heen kijken hoe wow, wat zie ik nu allemaal? Maar ja, op een gegeven moment zie je iemand voor de vierde keer lopen. En die is ook gewoon uh, zijn boterhammetjes en zijn haar aan het sche, opscheppen. Dus dat valt dan ook wel weer mee. Ja. Sportverering is wel... In in, uh, in, in Amerika of in, in, in Engeland uh, Arjen, hebben ze dat zo ongeveer. In Groot-Brittannië hebben ze dat een beetje uitgevonden. Of is het niet echt verering, moeten we het niet zo noemen. Goede tradities. Ik, dat zou je denken, hè, bijna. Maar ik, wat mij opviel, uh, ik had een paar weken geleden een hele bijzondere moeting uh, met een zekere Dorothy Tyler. En dat is uh, een 92-jarige dame die zowel op de Spelen van Berlijn 36 zilver won bij het hoogspringen en opnieuw in 1948 won. Ze zat ook naast een zekere A-Hitler... tijdens uh, de, de viering van het uh, Duitse goud op dat moment. Um, en ik vroeg haar, van, nou, bent, u nu, uh, bent u nu uitgenodigd? En er was vorig jaar wel een beetje rel over... dat al die oude Olympiërs van 1948... en er zijn er nog geen eens zoveel meer die nog echt leven... dat die niet een uh, ja, voorkeursbehandeling kregen... of een uitnodiging kregen van een bond om te komen. Er is toen wat ophef over geweest. Die hebben toch toen wel... Uh, een ticket gekregen. Maar ik vroeg aan u, wordt hij nu met een grote limo opgehaald? Nee, ze moesten zelf uh, naar het Olympisch Stadion. Ja, en een dame van 92, haar man was 95. Toch niet meer al te best uh, te been. Ja, de, ik, ik, was, ik vond dat wel verrassend. Ik had gedacht van uh, dat soort mensen die, die worden op een... Uh, op een hoog voetstuk gezet. En hoe is dat afgelopen dan? Als dat, als dat in de media komt, kan ik me voorstellen dat ze het toch alsnog doen. Door, door die media-aandacht is het wel veranderd. Ze hebben in ieder geval die tickets gehad. Ja. Maar ze moeten er nog steeds zelf voor zorgen om bij het Olympisch Stadion dus te komen. Dus het zal niet een van de, van de deelnemers van 1948 zijn... die de, die de fappel gaat aansteken straks? Nee, de, de, ik weet wel dat gevaar, deze dame gevraagd ik. is... dat ze het, uh, de marathon, dat ze daar het startschot mag geven. Uh, dus er zijn wel kleine rolletjes weggelegd. Het zijn er 13, geloof ik, die nog leven... Um, dat is wel, het is wel, wel leuk wat uh, Tom eerder vertelde over dat, uh, de beloning die de Maleisiërs kunnen krijgen. Mm. Uh, en ik vroeg Dorothy Tyler, wat vindt u nu van de huidige Spelen? En toen begon ze een beetje te blazen. Nou, ze krijgen geld en uh, belachelijk. En, uh, wij moesten onze eigen uniform preien, dat zei ze. Ja. Dat is ook de Spelen van 48. We moeten even naar het stadion, want ze komen winnen, de Britten. Ja. Ja, het, is, het stadion gaat nu echt helemaal los en zelfs het hele ereterras komt zo'n beetje overeind. Want het is zover. Land 205, grande Bretagne, Great Britain, Chris Hoy als vlaggendrager. Zij gaan hier als laatste het stadion betreden. En er springt nu ook van allerlei confetti. De hele grote Britse equipe komt hier heel trots binnen met Chris Hoy als vlaggendrager. De ledverlichting die ons uh, al die tijd geholpen heeft, uh, is nu ook een beetje gedimd langzamerhand. Zij gaan als laatste natuurlijk de hele ronde voltooien. En dan zijn al die 205 landen op het middenterrein aangeland. En dan gaan wij naar het laatste en meer officiële deel zeg maar, van de echte opening van de Spelen. Het hele stadion zit nu in een uh, totale confettiregen. En uh, onder het prachtige nummer Heroes van uh, David Bowie. Komen de trotse Britten hier totaal in het wit gekleed het stadion binnen. Mochten ze nog geen boost hebben als thuisland, dan uh, hebben ze die nu wel hoor. En wat doen ze zichzelf tekort ten opzichte van de Amerikanen? Want die zijn niet met zes of acht naast elkaar gaan lopen, maar met twee of drie. En wat kreeg je dan als effect? Dat het halve stadion, eigenlijk de omtrek van dat stadion, werd door de Amerikanen bevolkt. Maar hier is het zo mooi, 150 meter lengte, 200 meter lengte, zijn die Engelsen heel gedisciplineerd. Gaan ze hier voorbij aan die tribune en ze voelen die geestdrift. Niet alleen van die trommelaars, want die staan al langs die baan... staan die al ruim anderhalf uur onafgebroken, staan niet te trommelen. En Die krijgen weer een energie en ook de mensen op het binnenterrein. En niet alleen de vrijwilligers die daar iedereen mooi op een vaste plek houden op het binnenterrein. Maar ook de sporters uit andere landen. Die voelen dat, die vibratie, die energie. En die, die geven ook aanmoedigingen aan die Britten. De Britten gaan ervoor, en Tom. Ja, wat is het toch ook mooi om met dit muziekje, zo'n wereldberoemd muziekje van zo'n wereldartiest, je eigen stadion in te kunnen lopen. En in dat opzicht doen de Britten zichzelf wel een prachtige avond aan met al die beroemde artiesten en alles wat we gezien hebben uit de Britse historie. En we krijgen nog wat en we zijn natuurlijk zo benieuwd ook wat we nog krijgen. En ik moet ook zeggen, het middenterrein nu totaal gevuld met die 205 landen, met allemaal hun eigen kleding, allemaal hun eigen kleuren, allemaal hun eigen cultuur meedragen. Dit is toch ook wel een van de mooiste en hoogtepunten van de Olympische Spelen die nog moeten beginnen, maar dit is toch ook wel de Olympische sfeer die geen enkele andere sportgebeurtenis in zich herwerkt. Nee, zeker. Het is veel meer dan een verzameling van wereldkampioenschappen. En behalve die vlaggen die nu allemaal gestoken worden op die heuvel, zien we ineens tientallen vlaggen zo uh, nog in de cirkel, in de ovaal hier op het binnenterrein, op de uiteinden. Want daar zijn vakken met de bewoners van de wijken, de, de, de enkele wijken in Waarop zeg maar de terreinen hier gebouwd zijn die ook uh, de omliggende wijken bevolken. Dat die van heel veel nationaliteiten en die laten nu ook vol trots. Er is blijkbaar toestemming voor allerlei vlaggen zien van wijken. Misschien ook de landen waar ze vandaan komen. En uh, Arjen, een terechte plek ook voor hen? Ja absoluut. Het is uh, een van de meest multiculturele uh, gebieden van Londen. Van het hele land eigenlijk. Uh, dus alles in de hele wereld is hier vertegenwoordigd. En de Chemical Brothers, hoor ja, die hebben we al een tijdje niet gehoord. En jij hebt even snel op de tribune kunnen kijken Waar waren er dan opvallende gezichten die daar zaten? Ja, we zagen Prins William en Kate, de uh, Prince Royal, Princess Royal Anne, uh, ook een Olympia zelf natuurlijk. Sarah Phillips, haar dochter die uh, uh, meedoet met deze Olympische Spelen. De Royals uh, goed vertegenwoordigd, Prins Philip, de man van de Queen. Is er niet bij. Uh, dat kan misschien met zijn gezondheid te maken. We zagen het ook met het diamanten jubileum. Dat hij deels aan zich voorbij moest laten gaan vanwege toen een blaasontsteking. Ik. ik vroeg me af trouwens of de Queen oordopjes op heeft. Want dat had deze ook met het concert de Ere van Haag jubileum. Ze uh, is niet zo van de moderne muziek. Uh, wat we nu ook veel horen in het Olympisch Stadion. Uh, ze, ze keek een beetje afwezig ja. Ze had een beetje de pech dat toen ze in beeld genomen werd, dat, dat, dat ze, ze een beetje ongeïnteresseerd aan de nagels zat te pil. <laughs> ja. dus net een beetje jammer. Ja, ja, ja verkeerd gezegd door de regisseur. Oh, die pakken die ze aan hebben, die is wel heel gelikt, hè? wit met een gouden ja. vlak ja, erop, uh, en toen ze binnenkwamen. McCartney, dacht ik. Dat is wel een heel al alternatief Ja, maar dan, ja, maar dan samen met, met, met Heroes uh, van Bowie. Ja, dus dat, uh, dat heel veel goud, dus dat is dat heel veel goud. Ja, ja, ja, ja, Het is wel over nagedacht mij. Ik, uh, ik zag dat Stella McCartney zei dat ze wilde dat door het uniform... dat ze zich op en top British voelen. De Olympic spirit en British spirit moeten, moeten zien zijn in het pak dat ze dragen. Overigens, uh, zometeen na ene dus nog geen Casaluna uh, Wij gaan door totdat de vlam is ontstoken. En dan gaan we naar Henk over de Oosterhof. Uh, voor uh, Casa Luna. Uh, overigens, uh, wat vindt u van die spelen? U kunt het mailen naar casaluna.ncrv.nl of bellen 0800-1121. Tot zo, na eenen.